Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland heeft voor het eerst een vertegenwoordiger naar Syrië gestuurd... om te spreken met de nieuwe machthebbers. Speciaalgezant Gijs Gerlach bezocht Damascus... en sprak met de HTS-rebellen die begin december het Assad-regime ten val brachten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... waren de gesprekken bedoeld om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in Syrië... en om de bescherming van minderheden te onderstrepen. Donderdag brachten de eerste Europese ministers een bezoek aan het land... Oekraïnse strijdkrachten zijn een nieuw offensief begonnen in de Russische regio Koersk. Dat meldt het ministerie van Defensie in Rusland. Het Oekraïnse leger heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. Het offensief is verrassend te noemen. Na een snelle opmars in augustus werd in korte tijd 1300 vierkante kilometer Russisch grondgebied veroverd. Daarna veroverden de Russen een groot deel van het gebied terug. De Oekraïnse aanval zou voor de Russen onverwacht zijn gekomen. De Oostenrijkse president spreekt morgen met FBE-leider Herbert Kiekel na het klappen van de kabinetsformatie. De rechtsradicale partij won eind september de verkiezingen in Oostenrijk, maar werd door andere partijen uitgesloten. Nu het die partijen niet gelukt is om een coalitie te vormen, gaat er toch gesproken worden met de FBE. Bondskanselier Nehammer heeft zijn ontslag ingediend. Vanwege de zware sneeuwstorm in delen van de VS zijn duizenden vluchten in het land gecanceld of vertraagd. Er valt zoveel sneeuw dat wegen onbegaanbaar zijn. In sommige staten, zoals Kansas en Missouri, is het volgens de Amerikaanse weerdienst bijna onmogelijk om te reizen. Daar krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Ook in het Verenigd Koninkrijk waren problemen door de sneeuw. Meer dan duizend huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.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 Dus wij, ons idee was: dit is een lakboesproef. Als het hier lukt, lukt het in principe overal. En was dat zo? En dat is gelukkig voor ons nu terugkijkend zo gebleken. Ja. Maar we hebben een paar jaar nodig gehad om er uh, um, echt de blauwdruk ervan te maken. Hmm. En na te denken over, um, ja, voorbij die testproefstudio, uh, hoe gaan we het daarna uitrollen? Hoe gaan we het groot maken? En toen uh, zijn we op franchising ge gekomen als een heel goed distributiemodel.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 ...aflevering van In Gesprek met... ...hoor pratende heren en zingende dames... ...zoals dit nummer van... ...Ti Pauw, ik denk dat je het zo uitspreekt... ...Hart en Soul, ...zo heet het liedje. Terug naar de Fit20 studio in Hattem... ...waar dit interview werd opgenomen. Waarom noemen jullie eigenlijk het... Ja, ...een sportzaal waar toestellen staan... ...een studio...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 En uh, de doelstelling van die dame is ook om 100 te worden bij V20. En daar gaan we bij helpen. Nou, ja, dat wou ik zeggen. Dat, <laughs> dat moet lukken. Dat, dat is, Bram, dat is je eer te na, hè, denk ik. Zeker mijn eer te na. En mm. we kunnen dat zeker uh, voor haar realiseren. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar laten we even teruggaan. Je, het, het, wat, wat al genoemd werd. Het is, het is kleinschalig. Um, dus er kunnen niet zoveel mensen in. Ho, hoeveel mensen zijn er tijdens een training in, in de studio? Nou, in de meeste studio's zijn er dan uh, twee of drie.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 Maar er zitten bepaalde wetmatigheden in het trainen. Dus als je bijvoorbeeld drie maanden traint, dan heb je zeg maar, ongeveer drie maanden dat effect nog. Train je zes maanden, dan heb je zes maanden oh. het effect. Dus er zitten. Uh, uh, maar iemand die twee, drie, drie weken traint en dan een week overstaat, dat is niet handig. Nee, nee, dat schiet niet op. Nou, wat als ik zo hoor, kan je met pensioen eh, qua 24. <lacht> dat is niet uh... van plan. Ja. Even voor de, de beeldvorming. Uh, naast mij staan uh, twee slanke heren.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 Maar goed, uh, mensen worden ouder. Uh, er wordt ook dan geschreven... ouderen hebben dan zeg maar... niet één klacht, maar uh, heel veel klachten. Of meerdere klachten. Ja. Hoe, hoe komen de mensen erachter, Walter... om of ze... dit wel kunnen gaan doen?